7 uur. Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. In Woerden is gisteravond late noodopvang voor vluchtelingen bestormd. Volgens de lokale omroep gooiden zo'n twintig mensen met bivakmutsen vuurwerkbommen. Ook duwden ze hekken omver en gooiden met eieren. De groep zou niet de sporthal zijn binnengedrongen waar sinds woensdag 150 vluchtelingen zitten. Tien mensen zouden zijn aangehouden. Volgens de burgemeester komen ze waarschijnlijk niet uit Woerden. Vanaf nu is er permanent politietoezicht bij de sporthal. Volgens de burgemeester zijn de vluchtelingen erg emotioneel. De knallen hebben bij de oorlogsslachtoffers een traumatische ervaring veroorzaakt. Bij een vechtpartij in een opvang voor asielzoekers in Zaandam zijn drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn gearresteerd. Het incident was gisteravond rond half tien bij een tentenkamp in het park waar zo'n 500 vluchtelingen worden opgevangen.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 De politieman in Noord-Brabant die gearresteerd werd voor onder meer het lekken van informatie is niet de enige agent die zich daar schuldig aan heeft gemaakt. Uit cijfers die de NOS heeft gekregen na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur blijkt dat vorig jaar 22 agenten voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslagen zijn vanwege het misbruiken van politie informatie. Niet duidelijk is hoe ernstig die zaken zijn.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 If you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 war of means. I'm hungry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 Baila tu cuerpo alegría macarena eh macarena baila tu cuerpo alegría macarena tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena tu cuerpo alegría macarena eh macarena baila tu cuerpo alegría macarena tu cuerpo va dar la alegría y cosa buena baila tu cuerpo alegría eh macarena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 Van Als je bitch wilt chillen is het geen probleem dan ga ik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 As your bitch wants chili, wants As your bitch will chili.